Jaar geworden. Dan het weer vanavond en vannacht, behalve in het zuidoosten helder en minimaal rond 4 graden. Morgen redelijk zonnig, maar wel veel sluierbewolking en in het zuidoosten stapelwolken. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij, jij beleeft het. CFM ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, met nu de hoop. We zijn nog niet eens begonnen, en er gaat nu alweer wat mis. Nou ja, daarom heet het ook knockout FM. Om even heel sterk te openen, gaan we verder met Rihanna Rootboy. En uh, ja, foutjes kunnen gebeuren, daar zijn we ook uitgeboren. Ina, featuring Bob Taylor, Deja Vu. En Ach, ja, ja. uh, wat een gezellig film. Wel even iets zachter gelijk. Jezus, je moet wel weer inkomen, hè. Ja, we Show moeten wel weer even, me, even... ja, me, ja, ik, ik ben er drie weken uit geweest. Ik ben drie weken, heel eerlijk waar, ben ik heel hard aan het knokken geweest uh, voor een ja, brand nieuw programma. En ja, uh, ja, gaan we het even met z'n allen, allen zeggen. Als ik nou aftel, gewoon 3, 2, 1. En dan? Gewoon, noemen we gewoon de naam van alleen de naam van het programma. Ah... 3, 2, 1 en dan. Dan ja, gaan we er echt Oké, okay, jongens. 3, 2, 1. Knockout, knockout FM. FM! Yeah! Inderdaad, nou, zoals jullie het al horen, knockout FM. En waarschijnlijk komt mijn stem jullie wel bekend voor. Ik kom uit het vroegere Nightwalk gedeelte. Nightwalk ja. is, is het, in uh, principe niet meer. Het donkere verleden. Het donkere verleden Oeh. van deze DJ. Oké, okay, die hebben we gehad. <laughs> en uh, nou, ik wil graag uh, alvast mijn uh, ja, gast-DJ's even gaan voorstellen. Ik heb uh, achter de eerste, in ieder geval de tweede microfoon, heb ik zitten Robbie Brouwer. Goedenavond. En achter de derde <laughs> microfoon heb ik mijn eigen Montfrey gezeten. zitten. Goedenavond, uh, broeder. Broeder. Ik ben Tony. Oeh. En dan uh, wil ik even mijn uh, andere gast-DJ even bij de microfoon hebben. Even ja, mijn uh, nou, hoe zeggen collega ook, hè? Is het eigenlijk... ja, ja, ja, ja, collega's. Kijk, kijk, kijk. Nou, stel jezelf even voor. Ja, ik ben uh, Dion Sidney. Uh, jullie kennen mij van het uh, programma Seat, Dat elke vrijdagavond van 9 tot 12 wordt gehouden. Dus, uh, ja... Ik oh, al het aandacht op mij. Gaan we even reclame maken. je weet wel Ja. Dus, uh... ah, ik heb, uh, Dion, heb ik ik uh, speciaal voor de eerste uitzending heb ik hem uitgenodigd. Uh, want ik heb natuurlijk uh, al... Ik luister al een he hele tijd naar zijn... Ja, niet alleen zijn mixtape, noem maar op alle, alle remix die hij ooit heeft gemaakt. Heb ik al eens een keertje beluisterd. Ah, ik ken het En heel. Ik hij denk niet dat heel. ik de enige ben. Kijk, we hebben nog iemand ja. die het kent. Ik heb ze nog niet geluisterd, maar van wat ik gehoord heb... Ik het ik komt wel goed. Ik doe het weer. Ja, we hebben heel veel positieve berichten vernomen over uh, de muziek. En uh, ja, dan uh, ga ik mezelf maar even voorstellen, denk ik. Nou, jou kennen we al, hoeven uh, niks meer te horen over. Nee, jou, toch niet weer, nog uh, uh, even aftellen Even een persoonlijk interview? Interview, 10 seconden, hè. Jezus, zijn biografie komt nu op tafel. Ja, oh, nou, nee, nou, nee, alsjeblieft ja. niet. <laughs> toch, maar het is maar toch achter. maar een biografie van 20 seconden, weet je? Oh een seconde per jaar. Het levenslied ken je zo aan het schrijven, jongen, dat is niet normaal. Ah, dat nog ja, ja, net ja, ja, niet <laughs> hoor. Ik zit niet op het levenslied te wachten. Nou, gelukkig niet, hè. Nee, ik. <laughs> oh, oh, oh, oh. Op het kleinste viooltje van de wereld he? Het kleinste ja, viooltje ja, ja. van de wereld. En uh, ik moet uh, heel eerlijk zeggen, ik ben uh, hartstikke nieuwsgierig en ja, allemaal wat we gaan doen. We gaan sowieso in dit uur gaan we rond een bepaald onbekend tijdstip. Ja, Dion die weet natuurlijk allemaal al. Gaan we luisteren naar een uh, ja, mixtape van Dion. Hij gaat zo ook nog even wat spulletjes bij elkaar verzamelen. Gewoon een live mix. Gewoon een live set gaan ja, erin jongen, we erin gaan... knallen. Hij, hij neemt het gewoon van Mike even aan. Gewoon lekker je, gek ja, doen. Ja, hij verdient die kans. Ons hij moet niet al eerste aflevering. Mike die moet gewoon even oprotten van zijn plekken. Ja, jongen. Ja, het gebeurt niet plekken. Nee, Geef hem even wat space. Oh, ja, gaat even Geef hem space. <laughs> Jongens, we gaan nu even tussenuit. We gaan luisteren naar David Guetta. Memories featuring Kit Cudi. Lekker lekker Ja. terug. We zijn alweer helemaal ja, bij de tijd. Jongens, ja. uh, we gaan even een korte inleiding geven over het programma, over hoe en wat. Tony, jij bent hier ook bijgetrokken natuurlijk bij het programma. Ja. En uh, jij weet, ja, kun jij alvast een klein gedeelte, klein gedeelte onthullen van, van wat we allemaal van plan zijn met het programma? Brand, brand, het is ja. eigenlijk een beetje een programma, een beetje meer gericht op de, op de jongeren eigenlijk. En uh, ja, ook een beetje, een beetje house-muziek. Uh, van alles en nog wat. En uh, ja, dat gaan we eigenlijk uh, een beetje ervan maken. Ja. ja we gaan ons ook uh, sowieso op een uh, heel groot deel van de jongeren zelf richten. die um, ja, op dit moment zelf heel veel bezig zijn met muziek maken. Uh, noem maar op uh, rock, hip-hop, RB, house, dirty house. Um, ja. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Want ja, die. Ja, de muziek van tegenwoordig wordt wel gemaakt door de jeugd en de muziek moet het wel hebben van de jeugd. Ja, daarom. En uh, Rob, jij bent zelf ook nog aan het sleutelen geweest, heb ik gehoord. Jij hebt ons al helemaal gelanceerd. Ja, jongen, ik heb een hele site heb ik even gebouwd. Uh, al een tijdje terug. En uh, ik moet hem alleen nog even op een .nl site uh, van maken. En uh, nou, zo gebeurd, jongen. Ik moet even mijn loonstok binnenkrijgen. <laughs> Prachtig. <laughs> het dus, ziet er goed uh, uit, het ziet er goed uit. Ja, nou, mooi. Uh, ah, we, maar, we verschaffen ook de info van uh, hoe en wanneer die gelanceerd is. Dus zullen we dat ook duidelijk maken? We hebben ook een... Um... Hoe zeg je dat? Een, een hive-site hebben wij daarvan. Ja. ja, ja. Die was al bekend, hè? Ah, okay. ik heb hem mijn vriendenlijstje ja, geschreven. Ik, ik kreeg hem binnen van uh, Robbie zelf. En uh, ik heb hem gelijk uh, mijn halve vriendenlijst doorgegooid. Ge Zodat er zoveel mogelijk leden komen. jij ja, hebt gelukkig niet zoveel vrienden op op hives, hè? <laughs> ja, dat, dat valt thuis wel mee. Dat, uh, zoveel is dat niet. Ah, het is toch wel best wel veel ja, als je naar Het nieuwe logotje heb ik erop gezet, jongen. Ja, ja. Ik, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik... Uh, ik heb soms niks te doen aan mijn werk, hè? En dan uh, hier ook. Moet maar je wat doen, uh, hè? Thuis eruit. Kijk dan, prachtig. Kijk eens, kijk, Robbie, dat zijn onze logo's. Een echte man, echt een op. Je bent een kanje, Rob. Als je oh, een vrouw zeg... was, zouden we je zoenen. Ja, echt waar. Dat Mag, dat mag nu ook, hoor. <lacht> <lacht> <lacht> nou, we gaan niet te ver. Nee, nee, nee, nee. Dat laten we even voor wat het is. Ja. Hier, en kijk, uh, een paar van onze cartoon figuren. Uh, ja, ik figuren. moet zeggen. Ik moet Zijker zeggen. Wel, ja. dat, zijn wel. Toch wel weer, dat zijn toch wel weer andere dingen. Mike is dan wel echt de meest rechtse. En uh, Robbie, uh, ja die is dan wel de linker, of nee de middelste. Ja, want ik ben een jonkie, dus ik sta links. Hè. Maar oh het... God, ja het jonkie. Jullie kunnen onze plaatje allemaal vinden op onze huis. Dus uh, ja. ja, dat moet allemaal wel goed komen. Ik heb er uh, volle vertrouwen in. Zeker. Alleen weet. nog even een .nl site maken en dan wordt het nog aan ah, bijna, bijna bijna bijna bijna jongen. Uh, maar zodra we gaan, uh, zodra we gelanceerd zijn, uh, dan uh, ja gaan we gewoon helemaal los. Ja, dan yeah. branden we los. Ja, we, wij mogen ook eigenlijk niet klagen, want uh, ik moet zeggen, we hebben natuurlijk uh, wel flinke, uh, dus, dus flink geknokt voor dit programma, heel eerlijk gezegd. Ik, ja. heb ook, uh, ik ben ook echt drie weken ben ik echt heel hard bezig geweest om het programma hier te krijgen. Hij had ook een abonnement op een fitnessschool genomen. De ja, ik ben ja, echt, ja, ik ben er echt van aan het rennen geweest. Ik heb, Hij uh, heeft spierballen gekregen, het is net de hulk. Echt tering, de hul man. Alleen een groen worden, dus ik moet me helemaal ziek vreden. Dus de volgende week heb je wel een groen eh. schmink mee. Uh. Ja, ja. ja, ja, ja dat zeker. Nou, zoals u al uh, heeft gemerkt, we zijn iets later begonnen, want uh, we hadden nog niet alles helemaal op schema. Nee, nou ja, het liep een beetje, een beetje uit de hand. liep een beetje uh, uit. Uh, Ga, uh, ja. Gaat dit uh, definitief tijd worden? Nee, nee, nee. Voor zover ik nee. weet nog niet. Maar uh, wij uh, laten, natuurlijk laten wij dat trouw weten via de Hive-site. En zodra de internetsite er is, zullen wij het ook via de internetsite laten weten. Dus wij zullen ervoor zorgen dat wij zoveel zo veel mogelijk uh, jullie op de hoogte blijven houden. Ja, vanavond gaan we door tot 11, hè? Ja, we gaan door ah, tot 11 vanavond. Nou, we gaan uh, even jongens, laten zien hoe en wat. Ik heb nog wel een tijdje reistijd, dus ik moet wel om 10 uur de deur uit. Tony, dat die trekt me. het niet meer, jongens. Die, die uh, heeft er geen zaterdje Ik moet morgen om 6 uur bed uit, dus anders ga ik het niet trekken. Ah, het is dat ik morgen vrij ben, hoor. Dus, uh. Ah, oké. Okay. Jij ja, bent morgen vrij, is ja, dat? Nee, mijn weekend begint morgen. Ik ben morgen twee dagen vrij. Ah, oké. Okay. Hé, hey, heel even kort. Uh, naar jullie vragen. De meesten die nu aan het luisteren zijn, vragen ze natuurlijk af van waarom Knockout FM? Nou ja, we zijn in het weekend natuurlijk allemaal, ja, we allemaal party-animals, stuk voor stuk. En uh, ja, in het weekend feest je jezelf helemaal eind naar de cholera toe en dan ga je op een gegeven moment, ga je zondag, ga je knock-out. Op de maandag moet je weer gaan beginnen en dan moet je gaan beginnen met ja, die kop van de week af gaan ja. bijten. En ah, ja, we weer een, we een, fre ja. een fresje uh, nieuwe start. Uh, fris we nieuwe nieuwe lekker start. die kop van de week afbeten en even, even, even om ons snel even goed starten. Jongens, we hebben de kop van de week eraf gebeten. De maandag zit erop. Er ja. De ergste dag van de week is weg. Ja, wij, wij zijn gewoon degene die het als aanbieden ja. voor degene Inderdaad. die een kater hebben. Ja. En dan nog net een drukke werkdag erachter hebben. Ja, ja, dat, dat is helemaal daardoor... vrij. En dan als je dan het nokia FM hebt... Zo heel zalig zacht, dat is hard. heel perfect. Dit is gewoon even... dus de afsluiting van je dag gewoon. Heb... Die zwoele stem van Mike, ik dat, ik doet al al ja, ja, <laughs> dat doet het dan, dat <laughs> doet het dan. <om. laughs> uh, daarom, ja, onze slogan is ook niet voor niets, erop gooi hem erin. We start where you ended. Inderdaad, Inderdaad, wij gaan, uh, Inderdaad. wij starten. Onze slogan. Onze, onze slogan. slogan? Ja, ja. <laughs> oh, oh, oh. oh. <laughs> nou, uh, om, niet, uh, om jullie niet te lang blijven te vervelen met ons heerlijk zoete zoel Gaan we nu luisteren Mike's naar. Mijn, was, uh, Mike's was geboren. Quintino featuring Mitch Crown, oh. You Can't Deny. Daarna oh, really? komt Ian Carey met Shot Caller. This empty space fills me up and takes over me And I can escape, baby En we zijn er weer. We zijn weer helemaal Alla. terug van net even weg geweest. En uh, ja, we gaan, nog, uh, we gaan nog even het een en ander uitleggen van hè, wat gaan we doen, wat zijn onze planningen, wat zijn de stellingen van ons programma. Een en beetje onze uh, activiteiten. Ja, ja, we gaan onze activiteiten gaan we meten, dat sowieso. Zullen we beginnen bij jou, Mike? Wil je bij mij beginnen? Ja. Oeh. Ah, <laughs> Ik voel me weet je, echt, echt, echt, echt vereerd. Ik moet een traantje wegpinken. Echt waar. Nee, uh, jongens, we gaan beginnen. Uh, we gaan sowieso, wat uh, een van onze doelstellingen was, dat heb ik net al een klein beetje ingegooid. Uh, we gaan sowieso heel uh, veel gastartiesten willen we gaan uitnodigen. We willen mensen uitnodigen die heel veel bezig zijn met muziek de muziekindustrie moet het laatst het het heel veel hebben van de jongeren. De Jongeren maken tegenwoordig zoveel muziek en het is eigenlijk heel jammer. Heel veel goede muziek. Er is ook het heel veel jong, uh, jong talent dat gewoon nog niet ontdekt is. Wat gewoon niet ontdekt en dat is. En dat moeten wij eigenlijk ook wel een beetje proberen te een, laten. Een beetje een push geven. Ja. ja. Wij uh, helpen ze op weg in de media. Dat zeker. Maar het zijn ook gasten Want die bijvoorbeeld een beetje heel belangrijk. maken. Nou. En maar jongens, het, het zijn ook <laughs> gasten die maken goede muziek. En dat, die, ja, wat jullie net al zeggen, die muziek om negen minuten komt er niet aan het licht. Omdat ze net die massa niet ja. hebben, omdat ze net die opstap niet hebben kunnen hebben. En ja, als ze via ons die opstap kunnen maken, kunnen wij de muziekindustrie weer uitbreiden, want het, voor ons betekent meer muziek, meer leuke dingen maar, ja, we, we en, en meer luisteraars. Ja. Dat en uh, ja. we willen natuurlijk en dat is wel een van ons grote doel. Dat is, we willen natuurlijk heel veel luisteraars willen betrekken. We willen heel veel mensen die gaan kunnen zeggen van weet je, her knockout hem, daar gaan we voor. Daar luisteren we dat naar. Zeker. Binnen en buiten de gemeente. Precies, want je kunt dus ook via internet beluisteren. En uh, je kan ons op de kabel ons beluisteren. Dat is hier in Zandvoort. Is dat? Nou, alleen, uh, ik uh, werd net ook al gebeld. En uh, ik hoorde van Robbie ook al dat de livestream... daar moet toch echt nog wel aan gewerkt worden? Nou, dat moet een, nee, Want het is nog niet helemaal... Uh... Nee, nee, nee. Dat ze niet, konden maar... het nog niet ontvangen. Ja, ja dat, dat is wel misschien nee. een probleem. Maar wat lekker is, als wij, als wij een keertje... Uh, gewoon bij, als wij op tijd beginnen... en uh, mensen die kunnen pas later inluisteren... kunnen ze het begin ook mee luisteren. Dat, dat is nu de, nog de voordeel van de vertraagde livestream. Dus haal daar nu nog je voordeel uit voordat hij gefixt is, <laughs> zou ik zo zeggen. Ja, dat zeker. Maar uh, Rob, jij hebt ook nog een, een item wat toegevoegd wordt in uh, deze, ja, ho, deze ho. show. Ik zal hem er even bij pakken. Wat was het die tweede? Hè? Ja, die tweede. Oh, de Telefoonterreur. Telefoonterreur. Ja, oh, die ja. door naar mij. Nee nee nee, jij, jij mag lezen voor jou. Uh, jij oh. moet er nog even. Jij doen moet doen. nog instuderen, ik. ik weet Rob, alles. Uh, oh. <laughs> jij, jij, jij, jij laat mij warm lopen. Nee, uh, hoe heet dat? telefoonterreur. ja. Zoals uh, van oudsher, hè? een beetje een soort van rollenspel uitvoeren met een niet vermoedende tegenbeller. Ja, dat is uh, in het ja, voelligste. Gewoon, gewoon iemand keihard in de zijk nemen. Ja, ja. Eigenlijk ik uh, zo, zeg het een beetje ingewikkeld. maar. Uh, we hebben ook uh, verschillende uh, typetjes. We hebben, uh, we hebben sowieso uh, Moe, met Os uh, Moe met Osli, hebben we. Die, gaat, uh, die gaat voor ons een paar keer gaat die bellen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, we hebben ook uh, ja, Boer Harms, die hebben we ook weer terug in het leven geroepen. En opkomende types. Ja, en op, ja, ja, opkomende ja, ja, ja. types. We hebben eigenlijk er veel vrije tijd hier voor, jongens. Ja, daarom. <laughs> ah, is alleen maar leuk. Ja, zullen we naar de, de derde... Ja, vertel jij eens wat over ons, uh, ons andere Nou, item. dat is zeg maar de prijsvraag van de week. En met deze prijsvraag willen wij eigenlijk... Uh, wij zelf, of de, de gast die dan aanwezig is... Willen wij, uh, ja, uh, zeg maar de gasten... Of tenminste de luisteraars een uh, leuke prijs aanbieden... Maar dan moeten ze ons wel het goede antwoord geven, natuurlijk. Ja, de prijzen kunnen variëren van ja. een gift van de artiest zelf. Een kusje van de artiest zelf. Kan ook. Nou oh, Voor de vrouwelijke. Dus uh, mooie vrouwen opgelet. Oh, voor vrouwelijke <laughs> kunnen ook vrouwelijke artiesten zijn. Dus. Ja, ja. ja, ja, ja. Die zijn ook welkom. Heel ja, welkom. Dus even in de ja. Jullie kunnen <laughs> inderdaad met die prijsvragen, kunnen jullie leuke prijzen winnen. Wat dus niet betekent voor de mensen die denken: van mocht het een vrouwelijk artiest zijn, een one night stand. Nee, dat komt er niet. Uh, wij zijn, geen wij zijn heel netjes <laughs> ja, De prijzen kunnen tot, tot heel veel dingen variëren Dat houden we nog even geheim Want ja, we willen natuurlijk uh, wel ervoor zorgen Dat we inderdaad een vast publiek hebben Dus mensen die nu aan het luisteren zijn Willen jullie wat winnen en willen jullie ja, Gewoon echt helemaal into de Knockout FM gaan Blijf vooral luisteren en ja, We houden u sowieso op de hoogte via de hype site De internet-site die opkomend, niet, is, ja. Ja, die opkomend is. En uh, met die site ja, krijgen we dan ook kijken, een uh, e-mail e eigen e-mail. Ja. Ja. Bijvoorbeeld uh, knockoutfm.nl. Dat komt er gelijk bij, maar dat is nog opkomend. En het zal via de hyves op de hoogte gehouden worden. Ja, dat wordt zeker. Uh, want en dat willen uh, via de site. Ja, maar ja. dat ja. komt dat later. Dat is allemaal zo. De, de, ja. hives, is aan de hives komt voor, want die is er al. Ja, de hives <laughs> is er al. Die, uh, als u op onze hives gaat uh, rondspoken... Uh, Even kijken. Uh, wat stond die ook alweer jongens? Wat, uh, wat zoek je? Wat zoek je? Oh, oh, oh ja, die hives. De hives, ja. Dan moeten jullie even surfen naar www.nockoutfm.hives.nl. Daar kunnen jullie de hives gaan bekijken. Mochten jullie naar zelf hives zitten, dan kunnen jullie ook lid worden van deze hives. Uh, er staan onder andere aan een aantal ander logo's staan en dan uh, willen we natuurlijk ook denk ik wel voor jullie weten welk logo jullie het leukst vinden, het grappigst, uh, noem maar op, Z dat ja, kun je beide. de Zo kunnen we zetten. ook wel een beetje een, een, uh, ja, een nieuwe logo, we zijn natuurlijk best wel nieuw nu, natuurlijk. Ja, we zijn Eerst de uitzending, ja. ja. dat we het? moeten we natuurlijk we wel gaan vieren. Wij zijn eigenlijk een soort van de new kids in, on the scene, weet je dus. New kids on the block on radio. Ja eigenlijk wel ja, wij, moeten, wij willen toch oh. eigenlijk ook weten, want we doen het niet alleen, we doen het ook samen met jullie. De mensen die aan het luisteren zijn en kijken nu boven mij, rond mij, uit het raam. Mensen zwaaien terug. <laughs> ja, hebben we dat is we gezellig. Mee. De we buurt geniet al... mee. De buurt geniet. Ja, ja, nou, dat betekent dat we heel erg ons best aan het doen zijn. Maar uh, inzendingen voor nieuwe logo's zijn altijd welkom. Ook Wij ook houden de van de creatieve handen. geesten Absoluut. op het muzikale gebied en grafisch alles. En dan ja. ook nog eens. Rare berichtjes en dat soort uh, feitjes onzin en zo. Dat, uh, ja. dat wordt gewoon genegeerd en dat wordt gelijk ja. verwijderd. Dus dat hoef je niet in te zenden. Waar wij natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar zijn. Omdat we natuurlijk, ja, wij zijn natuurlijk na het weekend. Wij willen natuurlijk weten waar hebben jullie weekend mee gevuld? Ja, wat hebben jullie in het weekend gedaan? En... Dus hoe hebben jullie weekend opgevuld? Naar nou, welk feest ben je geweest? Welke kroeg ben je nou, geweest? Uh, waar Maaike, ben je tochvlachtig uh... geslagen? Ja. Hey, vertel me. Brand Maaike. los, jongen. Brand los? Ja, ik ben uh, dit weekend ja, eigenlijk al zoals vier jaar op rij in uh, ja, het algezellige Bierburg gegeven. Uh, Oh, het was best gezellig, oh, moet ik oh, zeggen, oh, dit weekend. Oh. Ja, nee, echt waar, zonder meer. Het was ja, best was gezellig. was weer een beetje te doen. Ja, ik had uh, best wel veel alcoholische versnaperingen achtergewerkt, dus ja, dat nou, was uh, nou, goed nou. te verwerken. Rob, waar ben jij eigenlijk geweest? Oeh, ja, nou, heb, uh, nou komt het verhaal. Ja, nee, oh, he. Nou, laat nou, ik ik, uh, Breek los, breek los. Ik uh, heb mijn zaterdag, was ik vrij, gelukkig. <laughs> maar die avond heb ik heerlijk gevuld door naar Arnhem te reizen. Nou Arnhem? Wat heb jij in Arnhem gedaan, mijn beste? Nou, uh, ik ben naar een uh, tractorpooling geweest, uh, tractorpooling. jongens. Stering. Zo, dat dus is een uh, Ik had eventjes mijn uh, oordopjes ingedaan, want... Uh, <laughs> oh, ja, Echt niet normaal. Ik knalde het eraf. Maar, je zal het niet verwachten, die het minst geluid maakt, is toch die straalmotor. Die hoor je amper. Ja, ja met, die, was... met die doppen in uh, nadat je al half nee, dood. Nee, bent. nee, nee, nee, nee. Ja, Ook al als ik ze uit had, je hoorde hem amper. Maar als je, als je dan zo'n hele oude Rolls-Royce blokken, twee van me, naast elkaar, van die dikke. Ja. Ah, Jezus man, normaal, het ja, schiet als een gek. Echt gaaf, ja. En wat hebben onze vrole feubus eigenlijk gedaan dit weekend? <laughs> nou ja, uh, vrijdag uh, zouden we eigenlijk gaan uh, nachtvissen. Maar ja, dat kwamen we niet echt van. Dus uh, zijn we maar tot uh, half zes een beetje over uh, vage onzin uh, yeah, aan het uh, debatteren geweest. <lacht> en uh, zaterdag uh, was ik uh, in het uh, o oh, oh, zo gezellige stadje Pummerend. Oh, en dan was ik niet? eerst in uh, de Pure en daarna was ik in uh, het café. Ja, zo heet dat, het café. Hé, hey, dat. Ja, Ik was wel rond een uurtje of drie naar huis gegaan. Dus uh, maar het dat dat zijn nog een nog normale, normale sluitijden, is goed. Mm. Ja, en daar wel. <laughs> daar wel. Het, het gaat daar niet echt tot heel wat door. Het enige jammer in Pumpen is wel dat ze nog niet echt een super nieuwe. Ze hebben nog geen discotheek die tot vijf uur doorgaat. Tot vijf uur, wat is de max ook alweer? Uh, nou, ja, je het hebt gemist? daar het café of de heren, ja, als het echt heel goed uh, draait, dan zal het wel mm -hmm. rond tot een uur doorgaan. Oké. Okay. Het ja, want ik had eh, van Permanent had ik wel vernomen. Ik had natuurlijk wel het een en ander gehoord. Ik had alleen, wat ik ook wel begrepen heb, het is inderdaad wat jij net al zegt, het is nog niet echt een face plek, maar dat nou, moet dat, wel. niet. Nou, dat, dat kan je. Als kijken. Dat is, uh, is super gezellig. Ook al zijn het geen discotheken. Het je ook je ook hebt daar met de, de lol van je leven. Het is een beetje een opkomend uitgaansdorp, de stad. Maar... Oké, okay, dus eigenlijk zoals Zandvoort ooit is geweest in de middeleeuwen, is permanent nu? Nou, nou, nou. <laughs> Ons dorp, hè Mike? Zandvoort, ja. Ons dorp, ja. Het zijn eigenlijk toch wel de mooiste feesten geboren, hè? Zeker, ja, absoluut strandfeesten. Ja, vorig jaar zijn er heel wat DJs hebben zich geschaard op de strandfeesten. Zeker wel. Waar ik heel veel spijt van heb en dat echt waar. Ik stond bij Don DJ... Diablo. Ik, die heb ik dus moeten missen. Ik stond bij Super DJ gaar. Mundo. Stond ik. Die, die deed het ook wel goed, maar ik had zo graag met Don Diablo gewild. Ja, daar was ik hier, die zit daarna. We waren toen bij uh, Don Diablo en uh, Erik I. op een strandfeest. Dat was een beetje goed. Dat was super. Oh. Het was alleen jammer dat het door de week was. Dus ja. En nog school ook, <laughs> dus dat komt helemaal Niet mooi van uit. uit. Ik had net vakantie. Hé, hey, maar uh, jongens, uh, we gaan nog even een stukje muziek luisteren. Ja. Oeh, we vergeten het hey. bijna. Ja, ja, het is, het is, het is ja, zo man. gezellig. Ja, we gaan zo nog even verder. Ik ja, We gaan ja, nog veel dames en heren, maar ja, het is de eerste keer. Dat we moeten ons wel een beetje presenteren. Ja, ja daar heb je gelijk in. Dus, uh, nou, en uh, nou, nou, gaan we snel over naar de muziek. Want ik denk dat jullie wel onderhand een beetje gek worden van het uh, gepraat. Ik denk het wel. We gaan luisteren naar San van Doorn met Renegade. We'll <laughs> Ja, en we zijn alweer terug. Jullie luisteren naar Ferry van featuring Novastar, because the remix. Lekker, lekker. Ja, en uh, we, hebben, we, we gaan nog steeds even lekker door, gewoon lekker vertellen wat we allemaal in het programma gaan doen. En we hebben ook uh, de event guide, hebben we. Ja. Samengesteld uh, door ons uh, Zandvoorts volk zelf. Ja, dat, dat klopt, ja. We hebben, uh, ik uh, wil het eerst even hebben over, uh, nou de dertiende, dus morgen. Vertel. Dan is er uh, dus een, uh, bij, van het ANBO, bij de Kei, de nieuwe woningbouwenvereniging. Wat is de EMM-bas voor ons in ieder geval? Ja. Dat is, uh, daar is een informatiemiddag over het huren van woningen. Uh, voor alle seizoenen, ook de, de mensen die niet lid zijn van het gemeenschapshuis. Uh, kan je terecht vanaf half drie. En dan hebben we nog uh, de 15e, de Bar Battle. Dat is de 11e ronde van. Uh, welke woningen. groep? Uh, het, het Mystery Team. Uh, oh, Mystery manier. Team 2 ja. trouwens. In de klikspaan vanaf 8 uur. En dan uh, hebben we de 17e, 17 april, dames en heren, de open dag van de Fotokring. Een jaarlijkse expositie van Fotokring Zandvoort in de bibliotheek van 10 tot 2. Dus 10 uur s ochtends tot 2 uur. Oké, ah, oké. Okay, uh, okay. Dus ben dan ik, uh, ben ik werk hoor, dat kan niet. En dan hebben we ook nog uh, op het Kerkplein een concert, uh, het uh, Pro-constanse van de kerk. Onder andere voor de mensen die dat niet begrijpen, dat is de muziek die wij niet draaien. Ja, onder andere <laughs> ja. We hebben uh, op het circuit uh, Park Zandvoort uh, van onszelf, uh, onZandvoort jongens. we hebben we ook nog American Sunday. Oh, dat had ik op tv gezien. Dat, uh, ja. dat wordt heel wat. Uh, ja. Ik zou erheen gaan als ik jou was. Ja, ik, uh, ik zou het ook nog niet houden. Dan hebben we 22 april weer de volgende bar battle. Dat is de twaalfde ronde. Dan hebben we Mystery Team 3. Ja, ik weet al welk team het is. In de Laurel Hardy. Ja. hij. Robbie Brouwer. Ja, ja. In de Laurel Hardy vanaf 8 uur ook weer. Mike, jij wist er 10. Of ja, moet het geheim blijven? Zullen we het geheim houden of ja. uh, gaan we het verklappen? Nee, ja, ze komen er anders toch niet achter. Mag ik, mag ik het verklappen? Ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Doe het anders, anders gaan we het even volgende week We houden ze in spanning. Of we maken yeah. daar, een daar een prijsvraag van. Kijk, maken we daar een prijsvraag van? Dat kent toch wel? Sorry. Nou, we kennen daar. Die wat je dan mee kan winnen is dat je, ja, hoe zeg je dat, we, we zijn nog niet helemaal in de prijzen gerold, maar je kan sowieso zelf een avondje meedraaien dan, op de maandag. En dan, uh, als je zelf bezig bent met muziek, zoals ik al zei, mag je ook zelf een stukje muziek meenemen, mocht je nou ontiegelijk vals zingen, stuur het in, het, is het niks, krijg je een reactie, gewoon met eerlijk antwoord is ja. het wat, dan kun je gelijk langskomen. Zoals ik net al zei, mocht je ontiegelijk vals zingen, nou ja, dan is het dan. eh. <laughs> inderdaad. Wat zegt Nederland? Nee, nee en nee. <laughs> we, we houden ook een selectie van die moet gaan, die moet blijven, die moet gaan, ja, die moet inderdaad. blijven. Dus, dus stuur nog een even, foto. Uh... Om nog even terug te komen op onze event guide. Ja, ja. met de uh, guide, man. Dan is er een, uh, een, de, een dansfeest bij Ries, onder de strand uit Ries. Ja. Aha. Is, dat heet uh, Mojito by Night. Dat is van 8 tot half 2. Oh, oké. Okay. Dat is een beetje Latin, denk. Uh, uh, nou, Com ja, ja, ja. Cuba. Uh, uh, Mojito, dat klinkt wel dan zo. Dan hebben wel. we de, de 24ste. Zo, so, wat is dit dan? Sorry. Uh, Genialogie inloopochtend. Dat is dus uh, ja, een familiestamboom uitzoeken in het Zandvoortse Museum. Het is van 10 uur ochtends tot 1 uur middags. Hey, ah, okay. Mr. Event Guide, Ja. het is alweer het einde van het eerste uur. Jij lult ook ja, dat joh, hele jongens, uurtje voor je Sorry, vol, ja, ik, hè? Ik, ik moet er vandoor gaan. Ja, we gaan nog wel even afsluiten. Ja, tot de volgende week, dames en heren. Ik denk dat dit de official eerste play van Cascada's, Cascada's nieuwe single is. Tony, het was fijn, het is niet te ja, hebben. Ja, ja, ja, zeker. zeker. Nou, en, uh, we gaan geslaagd verder bij 3 uur. Ik ga er vandoor. uur. Ik And I'm about to explode Watch me, I'm intoxicated Digging the show It's got me hypnotized Everybody step aside It's still the night, kill the van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Ondertuif Nederwit met het NOS Journaal. Oekraïne vernietigt in twee jaar tijd zijn hele voorraad verrijkt uranium. Het land gebruikt voortaan alleen nog laag radioactief materiaal voor onderzoek, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Washington spreekt van een belangrijke stap van Oekraïne om de wereld veiliger te maken. In de Amerikaanse hoofdstad begint over een uur een internationale conferentie over betere beveiliging van nucleair materiaal. De angst bestaat dat het in handen komt van terroristen die er kernwapens van kunnen maken. Aan de tweedaagse top doen 47 regeringsleiders en staatshoofden mee. Iran wordt geweerd en houdt eind deze week een eigen conferentie over nucleaire veiligheid. Teheran heeft 60 landen uitgenodigd. Het Pakistanse leger heeft in het noordwesten van het land zeker 40 taliban-strijders gedood. Ook kwamen vier Pakistanse militairen om het leven. De gevechten tussen de opstandelingen en het leger braken uit toen een groep van zo'n 200 taliban-strijders een militaire controlepost aanviel. Het Pakistanse leger maakt sinds vorige maand jacht op de rebellen. Die zijn gevlucht vanuit de onrustige regio Zuid-Waziristan, waar het leger vorig jaar een offensief begon. Serva's knapig, stopt met wielrennen. De profronde van Etteleur op 15 augustus is de laatste wielerwedstrijd die hij rijdt als professional. De 39-jarige Knave won één etappe in de Tour de France in 2003 in Bordeaux. Gisteren reed hij voor de 16e keer Parijs-Roubaix. Daarmee even naar de heidrecord van de Belg Raymond in Panis. De afgelopen weken dacht Knave erover om de klassieker volgend jaar voor de 17e keer te rijden. Maar hij gaat in op de aanbieding om assistent ploegleider te worden bij zijn ploeg Milram. Aan het weer grotendeels onbewolkt minimaal minima rond 3 graden. Morgen redelijk zonnig, al is er wel veel sluierbewolking en in het zuidoosten stapel.